Drie uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch... heeft zich opnieuw een redelijk zware aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Volgens Radio Nieuw-Zeeland zijn winkelcentra en kantoren geëvacueerd... en is op sommige plekken de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Christchurch werd tien maanden geleden ook getroffen door een beving... toen met een kracht van 6,3. Daarbij vielen 180 doden.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 Ze waarschuwen dat de maatschappij uiteindelijk duurder uit is door de bezuinigingen. De medewerkers verwachten dat verslaafden vaker naar ziekenhuizen of dure crisisopvang gaan. Yaya Touré is Afrikaans voetballer van het jaar geworden. De Ivoriaanse middenvelder van Manchester City kreeg in de Ghanese hoofdstad Accra de trofee uitgereikt. Hij liet de Ghanese favoriet Dede van Marseille en de Marinees Keita van Barcelona achter zich.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 De vraag van het slotje en de ketting is beantwoord en het was zo eenvoudig. Louis belde, die zegt je moet gewoon het ringetje van het hangertje eventjes een klein beetje losmaken en dan door het kettingje heen halen in plaats van om het kettingje heen. En dan blijft altijd dat zwaarste punt beneden hangen en heb je dus nooit meer het slotje dat naar voren komt. Briljant advies en de vraag van Bas is dus beantwoord. Maar er zijn ook nog vragen die niet beantwoord zijn. En mocht je een antwoord weten, bel dan even naar 0800-1121. Mailen kan naar nachtzuster, apenstaartje-omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje-nachtzuster. En chatten is ook mogelijk en ook volledig aan te raden via www.nachtzuster.net. En op die site, www.nachtzuster.net, kun je ook alle vragen nalezen... voor als het je allemaal te snel gaat. Dus dat is sowieso handig. Um, even kijken, de vragen die nog openstaan zijn de volgende. Mark wil graag weten waarom er niet een voetbalwet komt in Nederland... om misstanden te voorkomen. Uh, Edwin die belde net met zijn ruimteverhaal. En Jasper wil weten uh, wat we eten met kerst. Dus mocht je graag willen doorgeven wat jij gaat eten met kerst. 0800 1121. Die vraag van Edwin over dat ruimteschip. Ik zal nog één keer proberen hem te verwoorden. Uh, het ruimtestation waar André Kuipers nou onderweg is... Uh, draait als het goed is met 28.000 km per uur om de aarde. Als uh, het ruimteschip van André, nou ook, 28.000 kilometer per uur gaat. Hoe kan hij dan ooit bij dat ruimtestation komen? 0800-1121. En dat biedt mij de gelegenheid om de mooiste plaat te draaien... die er is op het gebied van ruimtevaart. Dit is de Ra-Band en Clouds Across the Moon. This is the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 Opgeklets in de ruimte weer. En de rabend was dat. 0800 1121. Je kunt blijven bellen met vragen en met antwoorden. Meneer Karels, goeienacht. Astrid. Hallo. Goeienacht. Uh, nou, ik ben na twee uur wachten... Uh, ben ik blij dat ik jou aan de telefoon krijg. Nou, geheel ingelijks. Wat zeg je? Insge insgelijk. Uh, helemaal hetzelfde, meneer Karels. Eh... Uh, ik heb een heel ander verhaal dat tot nu toe. Geen gezeur over voetbal en over kettingjes, oh. maar over het oplossen van de files in Nederland. Oh. En dat is dé oplossing. Alleen de politiek luistert niet naar mij, en dat vind ik jammer. Ja. Um, maar de oplossing, en jij zit dagelijks in de files ook. Nou, dat valt wel mee. Als je van Kampen naar zo moet, of uh, ja. weet ik veel. Maar goed, uh, de oplossing is als volgt. Ja. Negen van de 10 ongevallen gebeuren op de weg met vrachtauto's. Ja. Ik heb vorige week met verbijstering zitten kijken en verbazing naar eh, Nederland van boven. Ach, dat was mooi. En dat ging over Rotterdam. Ja. Daar werden eh, containerschepen aangevoerd uit Azië met 6000 containers aan boord. Ja. Eh, die moesten afgeladen worden en dat gaat allemaal volautomatisch. Ik heb zelf zes jaar in Rotterdam gewoond. De havens ken ik dus ook allemaal. Nou, ik heb met verbijstering zitten kijken eh, hoe die containers eruit eh, gehaald worden. Hoe die schepen binnenkomen. Die komen allemaal uit Azië. Auto's, eh, Meneer Karels, op, wat er allemaal in zit. Meneer Karels, we zijn zo benieuwd naar de oplossing van het fileprobleem. Uh, Dat is heel simpel. Ja. Um, je moet boven de bestaande wegen die er nu zijn... geen extra rijstroken aan gaan leggen. Maar je moet aan de zijkant van de wegen... de bestaande wegen betonnen palen zetten. Ja. Dan leg je boven wegen aan. Ja. In plaats van extra rijstroken... leg je gewoon boven de bestaande wegen... Nieuwe wegen aan. Ja. Dan laat je het vrachtverkeer... Want daardoor ontstaan de meeste ongevallen. Elke ongevallen die ik... Eh, elk ongeval wat ik op de radio hoor... Dat is een vrachtwagen gekanteld. Vrachtwagens tegen elkaar. Allemaal, hè? Wat zeg je? Allemaal. Ja, allemaal. Oh. Eh, daardoor ontstaan de files. En... Leg nou gewoon, net als in Amerika... want ik eh, ben eh, ik jaren in Amerika vertoefd. Ik heb gezien hoe ze daar oplossen. Leg gewoon boven de bestaande wegen... met betonpalen aan de zijkant. Leg daar bovenop andere wegen. Dus ook tweebaans ja. of vierbaans. Noem maar op. En dan hou je dat vrachtverkeer op de onderste banen en het gewone verkeer op de bovenbanen. Een soort dubbelwegdek. Dubbeldekswegen. Nou, opgelost. Gaan we het zo doen? Ja, dat laten we er ook niet langer over piepen. Het wordt wel, misschien moeten we allemaal wat bijleggen in de belasting dan. In de, in, misschien in de wegenbelasting zou logisch zijn, maar dan gewoon alle wegen dubbel. Dan is het opgelost. 0800 1121 vragen of antwoorden kun je doorgeven via dat nummer. Henk? Ja. Hallo. Ik heb een belangstelling naar die schreeuwen dure oplossingen oplossing gaan, Ja, ik bedoel dat we het zelf niet bedacht hebben. Ja. Ja. Gewoon alles dubbel. Ja. Over het ISS en de Soyuz. Ja, ik maak vast weer een tekening. Goed. Ja. Teken maar een aardbol. Ja. Gewoon rond hoeft niet ovaal. <laughs> Bedankt, Henk. Daaromheen teken je een hele grote ronde. Ja. En dat is het ISS. Ja. Die teken ik en... met vleugeltjes. Niks ervan. Jawel. Zit? Nee, ja... Ik bedoel, nee, niks vleugeltjes. Ja, ze zitten er al aan. Ja, zonnepanelen. Niks meer aan te doen. Ja. Nou, en dan teken je tussen de aarde ja. en tussen de baan van de ISS. Ja. Teken je de Soyuz Wat? In, een, in een spiraalvorm naar buiten toe. Oh ja. Ja, naar buiten toe. Ja. Nou, die Soyuz die gaat 28.000 kilometer per uur. Ja. De ISS gaat ook 28.000 kilometer per uur. Ja. Maar die Soyuz gaat geleidelijk aan steeds een grotere baan maken. Ja. Dat bedoel ik met een spiraal. Ja. Zo gaat, benadert hij geleidelijk aan dat ISS. En relatief neemt daardoor die snelheid wat af. Hm. Je begrijpt het niet. Nou, ik begrijp het denk ik wel. Alleen ik denk... Ja. Maar ja, wie ben ik? Maar ik denk dat die, uh, want hij... Want maakt, hij maakt kleinere rondjes, hè? Hij maakt in de, vanaf de... Vanaf, nou, ik zal het nog eens even. Nee, de... nee, laat me nou even. Want hij maakt kleinere rondjes dan... dan het uh, uh, ruimtestation, ja. want het is dichter bij de aarde, dus kleinere rondjes. Dus met dezelfde snelheid is die sneller klaar met zo'n rondje. Ja. Dus. Um... Nou maak je het rondje groter. Ja, maar uh, zelfs al is die er bijna, dan is het relatief het rondje nog steeds iets kleiner. Dus gaat die relatief nog steeds iets sneller dan het ruimtestation. Nee, op. De op oh. gegeven moment is de snelheid als hij in de baan komt geleidelijk ja, aan. Als die van de ISS, de is. ja. dan is zijn de snelheden bijna gelijk. En ze hebben wel een paar stuurraketjes bij zich ja. om het een beetje te versnellen of een beetje te vertragen. Maar het zou, niet best, het zou niet best zijn als ze tegen elkaar inkwamen. Nee, dat lijkt met, me ook zo onpraktisch. Met 60.000 km per <laughs> ja. uur. En je zou het kunnen vergelijken, maar dan maak ik het een beetje ingewikkelder. Maar dat mag je wel eens proberen, want jullie hebben apparatuur zat daar in die studio's. Oh. Als je een uh, gamofoonplaat andersom laat draaien. Ja. Dus niet rechtsom, maar ja. linksom. Ja. En je zet buitenop een naald... Op de buitenste kant van de plaat. Ja. En die zet je gewoon vast. Die, die kan dus niet naar binnen draaien. Ja, ja. Ja. En de binnenste laat je gewoon geleidelijk aan naar buiten draaien. Ja, het wordt een wat ingewikkeld uh, experiment hier in de studio. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar op ja. een gegeven moment, als die ene naald die dan naar buiten draait... omdat je de gamma-vormplaat links om laat draaien... nadat die op een gegeven moment die andere naald. Snap je? Ja. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Nou, reken het maar eens uit. Ja, ik, de, je, nou, ik denk dat je er misschien wel twee laptops voor nodig hebt. Maar dan kom je er ook wel. Nee, dat is toch te doen. Dat maar mijn, maar mensen denken allemaal in toeren per minuut. En in hoe vaak gaat die om de aarde. Maar in werkelijkheid heeft die ISS ja. al veel vaker om de. Of uh, sorry, de Soyuz. Ja. Heeft vanaf de lancering al veel meer rondjes onder aarde gedraaid dan de ISF. Ja, dat zijn veel kleinere rondjes nog. Ja, en dat gaat in een spiraal. Nogmaals, ik val nu in een herhaling. in een spiraalvorm naar buiten toe geleidelijk aan. Nou, het is, uh, ik, ik denk dat Edwin het ook begrijpt, want als ik het begrijp. Wie is Edwin? Edwin is degene die de vraag stelde. Oh ja, ja, ja. Nou, dat begrijpt hij wel. Ja. Anders, anders moet hij maar even naar gaan gammelvormen. Ja, dan, dan moet, moet hij kop, even ik. met de platen en naalden... en dan komt hij er vanzelf uit. Ik, ik heb uit... trouwens een vraag. Oh jee. Ik heb naar die lancering zitten kijken. Oh jee. Als ik dat enorme geweld zie waarmee dat omhoog gaat... Ja. dan ontroert mij dat altijd enigszins. Ja. En ik begrijp dat niet. De... Ik kan dat niet aan mezelf uitleggen. De ontroering niet? Nee. Dat had ik vroeger bij die Space Shuttles ook. Dat de ik spanning te kijken. Maar nu bij die Soyuz ook. En op een gegeven moment, je zit in spanning, dan zie je, dat, je hoort die motoren starten. Dan hoor je op een gegeven moment een enorm gebulder en dan gaat hij. Heel majestueus in het begin en dan met een rotgang op een gegeven moment. Dat gaat natuurlijk ook cumulatief, maar uh, ik snap die ontroering van mezelf niet. Oh, maar, maar dat, dat, ja... Ik vind het ontroerend. Maar, ja, maar iedereen heeft toch bij andere dingen dat het hem... Dat het hem wat dieper raakt dan, dan weer andere, dan bij andere mensen. Ja, ik, verbeeld van, van, ik verbeeld me altijd dat ik daar heel nuchter in ben. In ja. dat soort technische dingen. Maar ik denk, ik, mag dat wat een mooi gezicht? Ik heb het ook <laughs> ja. opgenomen en ik heb het nog een paar keer weer bekeken. Denk, sorry, jongen, jongen. Maar je vraag is eigenlijk waarom, waarom jij ontroerd raakt van, van zo'n evenement. Ja. Maar daar kennen we je toch niet goed genoeg voor? Ik, nou, eigenlijk is... Hebben, Eigenlijk is het een beetje een vraag met een dubbele bodem. Van, zijn er meer mensen die het hebben? Ah. Ja. ja, want als die het hebben, dan weten zij misschien wel waarom ze ook die ontroering voelen. En ja, dan, misschien weten oh. zij het wel en misschien stelt mij dat weer een beetje gerust. Hmm. Nou ja, we kunnen de vraag natuurlijk gewoon even voorleggen. Dus wie raakt er nog meer? De enige verklaring die ik voor mezelf kan hebben, ik heb het ook wel eens als ik naar een vliegtuig kijk wat opstijgt, dat je de zwaartekracht overwint. Dat vind ik wel een heel mooi gegeven. Ja, maar is het niet ook gewoon een soort, soort trots op dat het kan? Ja, maar ik heb er nog geen wasknijper in zitten in dat ding. Nee, maar ja, ja dat is natuurlijk wel... We, we hebben, sowieso zijn we ook allemaal heel erg trot, trots op André Kuipers, terwijl... Ja, weet je, alle mensen die eraan meewerken in uh, Kazachstan, net zo hard eraan. Ja, het, waarom zijn wij dan zo trots op andere kuipers? Ja, het raakt ons op een of andere manier omdat het een Nederlander is. dat nee, is bij mij niet. En, en misschien is het bij jou wel dat de, de mens het voor elkaar krijgt om, uh, om ons huisje te verlaten, uit te vliegen. Ja, wat ik dan noemde: zwaartekrachten overwinnen en ja. alle aantrekkingskrachten van de aarde. Ja. Maar zoals dus ik al zei, ik heb bij vliegtuigen ook enigszins. Ik vind een vliegtuig wat opstijgt ook een prachtig gezicht. Ja. Ja, dat kan. Ja, ik niet hoor. Ik krijg de kriebels van alle kanten. Dan denk ik, oh, als het maar goed gaat. Meen je niet? Ja, ik denk altijd, als ik een vliegtuig zie opstijgen, denk ik altijd, dat kan niet. Want, dat kan niet, ik... mensen. Oh, dat heb ik meer bij de landing van. Als het maar goed heb gehad, ik het ook. <laughs> de start gaat best wel goed. Nee, maar dit, ik vind het zo onlogisch dat zo'n zwaar ding gewoon omhoog kan. Nou, ik woon in hemelsbreed breed, niet zo ver van Vliegveld Hilde. Oh. Nou, je vroeger de Rijksluchtvaartschool. En dan waren hmm. ze voortdurend aan het oefenen. Met landen en weer opstijgen. Dat, dat, dat noemden ze touch and go, geloof ik. In die wereld. Of een overshoot. En dat vond ik ook altijd een schitterend gezicht. Hmm. Oh ja. Ik werd daar gewoon heel opgewerkt van. Nou, dan is het een goede plek om te wonen. Ja. In die tijd. Ja. ja. Ik moet er niet aan toe, denken. Die, ik zou ja, de, de hele tijd toe... denken: mijn dak. Die, Zeg ik zou de hele tijd denken oh, als hij me niet op mijn dak landt. Nee, die kans is heel klein. Ja, maar toch? Ja, maar goed, ik kan bij jou in ja, huis ook een vrachtwagen rijden. Uiteindelijk is de kans altijd 50-50. Gebeurt het wel of gebeurt het niet? Nee, dat is niet 50-50. <laughs> <laughs> ik zou je niet langer overhouden. Dan... Dankjewel voor je. Ik heb nog een vraag aan jou. Ja. Geef jij les aan die school in Zolle? Nee. Oh. Ik heb er wel opgezeten. Ik hoorde, je, ik hoorde je vorige week zeggen dat je les had gegeven aan de school ja. voor de journalistiek. Nee, dat is die in Utrecht. Dat oh, is heel goed aangeschreven, staat die sinds kort. Oh, ja. Nee, maar het is, ik heb wel mijn diploma gehaald op Windenheim. Ja, op de school voor journalistiek. Nou ja, maar dat was ja. in Utrecht, dacht ik. Nee, dat is, Windersheim, Windersheim is, is die in Zwolle waar nu gedoe over is. Oh, waar nu gedoe over is. Ja, daar heb ik mijn diploma gehaald. Ik heb hem zelf gebreid. Nee, voor de vrezen. <laughs> nee, ik denk dat het wel goed komt. Het is al zo lang geleden, Dan kunnen ze allemaal niet meer terugvinden. Ja, ik, ik ga ophangen, Henk. Jo. Dankjewel, hè. Dag. <muchas>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 gonna be a long, long time So touchdown brings me round and get to find I'm not the master. Rocketman van Elton John was dat. 0800 1121 is nog steeds het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Eigenlijk is er maar één vraag niet echt beantwoord en dat is de vraag van Mark. Waarom komt er in Nederland niet een voetbalwet? om te voorkomen dat er toestanden plaatsvinden bij voetbalwedstrijden 0801121 als je daar iets zinnigs op kunt zeggen. Oh en Jasper wil dus graag weten wat we eten met Kerst. Dus wil je het nog even doorgeven? Kan altijd 0801121. En uh, ja, Henk vroeg net even of er nog meer mensen zijn die ontroerd raken bij de lancering van zo'n ruimteschip zoals dat van de andere Kuipers, of bijvoorbeeld bij het opstijgen van een vliegtuig die daar ontroering bij voelen. En waarom dan? 0800 1121. -1 -1. Uh, Tom. Ja, Sprit. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, ik heb een vraag over het volgende. Uh, wanneer je in een bakkerszaak zomaar binnen gaat lopen om iets lekkers te gaan kopen. Ja, iets Valt lekkers je... ook. Ja. <laughs> Valt je het dan niet altijd op dat die bakkers ja. altijd een broek dragen met die kleine ruitjes? Ja. He, dat is niet alleen, het is volgens mij in heel Nederland. Het ja, is dus bedrijfskleding, Ik ja. vraag mij af, waarom hebben ze zo'n broek aan en waar komt dat vandaan waarom ze die broek dragen? Oh, ja. Ik heb internet alles afgezocht <güls> en nooit, nooit achtergekomen wat het, Waarom? Ja, dat zijn ze. Dat zelf ook niet. De, we, heb je het wel eens aan een bakker gevraagd? Ja, ja, ja, ja. naar ja, hebben bakker zowat. En wat zeggen ze dan? Ja, we weten het eigenlijk maar niet. Maar ze hebben ja, ze wel ja. aan. Huh? Ze hebben ze wel aan. Ja, maar hij zegt: ja, ik heb bakkers gehoord die zeggen: ja, ik, ik geef mijn broek twee keer per week aan mijn vrouw en die was er. Maar ik, hoor, ik zeg er verder nooit iets over. Huh? Maar ze weten dus niet waar het vandaan komt en waarom die, die ruitjesbroek, waarom? Ja. Nou, ik zou het bijzonder fijn vinden als iemand mij daarmee zo zou kunnen helpen met dat grote probleem wat ik heb. Nou ja, het is, uh, dit is precies, uh, precies de plek voor die vraag natuurlijk. <laughs> ja. Want er is vast een bakker wakker en anders kun je bakker wakker. Ja, Dat ja, is ja, ja. Ik, er bakker zijn wakker. zeker bakkers wakker. Maar, ja, ik denk ja, ze nu, ik, als ik, ik ooit toch een ochtendprogramma mag presenteren... dan zoek ik een meneer bakker om mee te trouwen. <laughs> ja. Dan kan ik mijn programma bakker wakker noemen. Ja, u bijvoorbeeld, ja. Dat klinkt ja, toch vele maar, malen beter dan de jong achter, wakker. Maar probeer er maar eens achter te komen. Het ja. lijkt heel simpel, maar... Dus geen één bakker die mij nog het, ooit vertelt waar dat vandaan komt. Waarom ze die, ruitjes, die ruitjesbroek aan hebben, waarom? Ja, ik, ik zeg 0801121. Ah. Maar in, in de Die witte jas is natuurlijk uh, uit hygiënische oog. Uh... Ja, ja, ja, dat wel. Dat en, wel. Maar en, en die hebben ze ook vaak aan, hoor, die witte jasjes. Maar en die, die broek hebben ze, hebben ze allemaal aan. En zo'n muts nee, is ook partner, niet echt heel praktisch. Ja. Zo'n witte grote muts. Zo'n ja, echte bakkersmuts. Ja. ja, maar ik ben niet. door die, die broek. Ja, dat weet ik wel. Ik zit een beetje mee te filosoferen. De broek. De Ruitjesbroek. Ik, ja. ga, ik ga op zoek naar de Ruitjesbroek 0801121. Ja. Waarom dragen bakkers een geruite broek? Ik ga het proberen, Ton. Wat okay. heb je het laatst gekocht bij de bakker? Eh, uh, brood alleen. Broodjes. Oh, maar nu kom ik straks bij de bakker. Dan ben ik zeker niet de enige die daar wat voor anders gaat kopen ook. Is, is het nog een kerststol of begin je stiekem al aan de oliebollen? Ja, een beetje. Nee, een kerststolletje. Een ja. kerststolletje. Oh, nou heb ik honger. Goed. <laughs> dankjewel voor je vraag, Ton. <laughs> ja, graag gedaan. nacht nog. En hetzelfde. Tot nog. Dag. dag. Ron. Dag Astrid. Van Ton naar Ron. Ja, van Ton naar Ron. De nachtkoeders ja. weet je nog. Ja, ik weet het nu meteen weer. <laughs> Gaat het allemaal goed? Met mij gaat het prima, met jou ook. Je hebt, ja. je hebt in elk geval uh, je stem terug. Ja, dat grotendeels. Te Nog niet helemaal hoor. Nee, maar het klinkt al, al, een, al een stuk gezonder dan vorige week. Nee, ik, maar ik, uh, misschien is het wel een poliep, want dan hoor ik toch bij de grote sterren zoals uh, Caro Emerald en Marco Borsato. Ja, maar dat ben jij toch ook? Ja, wou ik zeggen. Ja, nou... Dat is, uh, ik kan geen nood, uh, zal ik ooit zuiver zingen, maar uh, ik heb wel een poliep. Nee, ik heb geen poliep. Ik ben gewoon nog een beetje mijn stem kwijt. Ja. Maar uh, alles op tijd van achterom. Alles op tijd achterom. Goed zo, zoals we gewend zijn. En heb je een vraag? Uh, sorry? Had je een vraag? Ja, ik heb een vraag. Ja. Uh, en dat, dat is iets, dat, dat vraag ik me al heel lang af... Ja, en jouw programma is daar geknipt voor. Nou. Waarom wordt herenkleding van links over rechts gesloten... Oh, ja. en dameskleding andersom? Oh ja. Ja, die hebben we al eens gehad. Oh, die, die, die is al eens aan bod gekomen. Oh, wat verschrikkelijk. Dat geheugen van mij. Ja, maar jij, jij doet dit natuurlijk al zo lang. Ja, hè? maar ik, dat het ik, het, ik onthoud uh... altijd alleen de vragen en niet de antwoorden. Dat is zo onpraktisch. <laughs> Want er was een prachtige belde, namelijk iemand die uh, op de modeacademie zat. Ja. En die wist dat precies. En dat had iets te maken met dat, het, dat in vroege tijden dat uh, over elkaar heen werd geslagen. En dan moesten mannen uh, moesten onder hun uh, kleding kunnen rijken voor... Wat zal het geweest zijn? Een dolk of zo? Of een... een dolk of een geldbuidel of zoiets. Ja, en vrouwen... Bij vrouwen was het anders. Oh, waarom onthoud ik het nou niet? Vrouw, nou ja. We moesten het slot, het slot van de kuisheidsgordel dicht houden. Ja, dat zal het geweest zijn. Dat was het. Nee, nee maar dit, het geeft ook helemaal niks. Want er zijn zat mensen die het toen niet gehoord hebben. Die dus nu nog steeds nee, ik het antwoord heb ik niet... Wel gehoord. Euh... Nee, precies. Anders zou je het niet gewoon ijskoud weer vragen. Nee. Nee, ja. Ik... Oh, wat was het toch. Want, heb je, want het is ook tegenwoordig is het ook vaak dat het gewoon uh, dat, het, uh, dat het niet meer verschilt bij vrouwen en mannenkleding. Nou, ik weet heb ik niet. blouses die verschillen, de verschillende kanten op uh, dicht gaan. Oké. Okay. Ik bedoel dan twee verschillende blouses, niet één blouse met ja, de knoopjes. En die, en, en die koop je dan wel op een damesafdeling? Niet? Ja, nee, ja ja ja. Dat je het van je man aan. Nee, niet dat ik per ongeluk verdwaald was. Uh, nee. Oké. Okay. Nee. Ja, denk ik even. Goh. Goh. Nou, het wil me niet meer te binnen ja. schieten. 0801121. dan is er vast wel iemand die, het, uh, die dat wel weet. Want, uh, ja, of die het misschien nog weet van de vorige uitzending. Ik blijf in elk geval luisteren en ik hoop dat het antwoord uh, gegeven wordt door iemand. Ik ook. Rij een beetje voorzichtig. Ik, ik rij altijd voorzichtig. Kijk en niet dat... te hard. Nee. En altijd nuchter. Ja. Je moet. Ja, je moet dus weten hoe vaak dat wij aan de kant worden gezet. Omdat uh, ja, die mensen die in die gestreepte auto's rijden, die hebben natuurlijk ook niks te doen dan alleen maar rondjes rijden. En dan zien, ja. je, zien ze een, een auto s'nachts rijden. Oh, die zullen we eens even controleren. En dan is het, heeft u gedronken? Ja. En ja, ik zeg altijd ja. En dan kijken ze me zo heel beschikt aan, koffie. Ja. <laughs> <laughs> en dan maar... denken ze, dat grapje hebben we nog nooit gehoord, meneer. <laughs> nou, dan krijg je wel eens uh, als, het, uh, als het iemand is die natuurlijk niet zo goed in zijn vel zit, dan is het, ja, hou, uh, hou je grapjes maar voor ja, en dan ja, ja. je. Tegen de leukste thuis. Ja. Maar er zijn er ook die, uh, die kunnen daar smakelijk om lachen. Ja, precies. Het is midden in de nacht, laten we elkaar een beetje vermaken, toch? Ja, daarom. Kijk, ik heb, uh, ik heb ook wel eens uh, de kop een beetje verkeerd en dan reageer je oh. misschien ook wel eens een beetje kort. Ben je soms ja, ook een dat... beetje zaggerijnig, ja? Ik durf wel eens zaggerijnig zijn, ja. Oh. <laughs> nou, dat heb ik nog nooit gemerkt. Nou, ah, tegen jou niet, nee. Nee, heel verstandig. Gewoon alleen bellen ja. als je de goede bui bent. Ja, nou, absoluut. Hartstikke ja, absoluut. goed. Ik ga kijken of we weer het antwoord kunnen weten... op waarom een mannenkleding anders sluit dan vrouwenkleding. Heel goed. Dankjewel. je kan... hè. Ik luister. Oké, okay, goeienacht nog. Deed. Daar. Ja, Dag. Dag. 0801121. Duke. hey Astrid. Hé, we hebben elkaar gevonden. Ja, eindelijk hè. Na wat heen en weer mailen. Ja, maar nee. het is toch leuk dat we elkaar even gevonden hebben. Ja, ik ben er ook blij mee. Fijn dat je er bent. Wat kan ik voor je doen? Speel jij ook wel eens een spelletje Wordfield? Jazeker. En ben je al verslaafd? Nou, ik, ik ben over mijn verslaving heen, omdat ik een keer uh, twee dagen echt geen tijd had om te, uh, om te spelen. En, ja. toen, uh, en dan zijn al je spelletjes verlopen. Ja. En dat hielp wel, want daarvoor was ik echt met twintig mensen, want even voor de mensen die het niet kennen... Uh, Wordfute is eigenlijk gewoon scrabble op je mobiele telefoon. Als je een smartphone hebt, een, een, een dat is dan weer een mobiele telefoon die alles kan... Ook bellen meestal. En uh, uh, daar kun je dan uh, op scrabbelen. En dat kun je gewoon tegen andere mensen die ook zo'n telefoon hebben. En dat kunnen wild vreemden zijn en vrienden. En dan zit je gewoon iedere keer een woordje, een woordje te leggen. En dan ga je weer wat anders doen. En dan voordat je het weet ben je inderdaad drie uur verder. Maar ik heb eigenlijk de indruk dat de laatste tijd zoveel mensen op beurtje zitten. Dat ja. bijna iedereen ongeveer al weet wat het is. Nou, dat, dat zal je nog verbazen. Oh ja? Ja. Maar hoeveel jaar ben jij, Duuk? Ik ben 67. Oh, maar dan ben je ook niet exemplarisch voor mensen die een, uh, een uh, smartphone hebben. Maa, maar ik ben hebben. niet exemplarisch voor niemand eigenlijk. Oh. Ik ben gewoon ik, hè? Ja, in feite is iedereen dat natuurlijk. Ja. Maar er ja. zijn nog een hoop mensen die niet wordfeuten. View, ja, ja. Maar, uh, het idee dat uh, als, je, als je twee dagen niet wordviewt, ja. dat is uh, een goede tip van mijn dochter, want die sprak ik vandaag... En die uh, is het nou aan het afbouwen omdat ze bang is dat ze verslaafd wordt. Ja, maar... Met... gaat vraag eigenlijk op oh, ja. Van, ja, uh, uh, kan je er nou verslaafd aan raken? Uh, en, en, en de andere vraag is eigenlijk, waarom is Birdfeud nou nou uh, ineens zo geweldig populair? Ja. En, en Scrabble is maar een spelletje Scrabble. Natuurlijk bestaat dat al heel lang, maar ik heb niet de indruk dat... Hele bevolkingsgroepen s'avonds aan tafel zitten te scheppelen. Maar ik heb wel de indruk dat hele bevolkingsgroepen nu met elkaar aan het nutje ja, zijn. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Het is ja. heel populair. En uh, ik doe het met zes of zeven mensen tegelijk. Ja. Ik ben niet verslaafd, want ik kan het makkelijk uh, eventjes naast me neerleggen, maar ik doe allerlei andere dingen nog tussendoor. Maar. Uh, uh, ja, hoe komt het nou? Dat dat ineens zo'n hoos is, terwijl iedereen weet wat scrabble is. En het is precies hetzelfde. Ja, maar dat heeft natuurlijk gewoon mee te maken dat als je wil scrabbelen... dan moet je zo'n bord uit de kast pakken, dan moet je al die rottige steentjes moet je, uh, verdelen. Die moet je goed neerleggen. En dan, moet je, en dan moet je erbij blijven zitten en dat spelletje gaan spelen. En, ja, maar ja. Nee, maar je kunt niet uh, een scrabbelbord uh, neerleggen... en dan uh, even naar het toilet gaan en dan daar een woordje leggen. Nee, maar het is natuurlijk wel een stuk makkelijker... als je dat eventjes op je iPad of je telefoon hebt. Ja, ja, precies. Het is het Je kunt het, het ook onderweg doen. Je kunt het in de trein doen. Je kunt, nou ja, je kunt het overal doen en je kunt het met meerdere mensen tegelijk doen. Maar ja, uh, aan de andere kant, het scrabbelen, dat is ook wel heel gezellig natuurlijk. Ja, dat is, dat, nou, maar dat, dat is uh, absoluut een feit. Alleen, daar moet je gewoon tijd voor nemen. En voor WordField heb je iedere keer maar twee seconden nodig... om even een woordje te leggen en dan kun je weer wat anders gaan doen. Maar je ja. kunt ook de hele avond, inderdaad, wat ik soms deed, dus dat ik de hele avond met twintig mensen. Want dan had je ze alle twintig had je een woordje gelegd. En dan hadden er inmiddels alweer vijf mensen ook weer. En nou, dan kon je weer vooraf ja, aan dan beginnen. Krijg dus, dan krijg je dus de kriebels. Hè? Want dan krijg je ja. weer een feintje. van er is weer een woordje gelegd. Ja. En dan, uh, dan moet je er weer tegenaan. Ja, ja en <laughs> dat en wat is je... wel grappig. Maar wat ik, wat, ik, uh, uh, uh, wat ik op een gegeven moment ook merkte... is dat je niet eens meer je best doet om hele geweldige verschrikken... want af en toe leg je een woord voor 160 punten... en dan sta je heel hard te springen. Heb je wel eens 160 ik punten? Heb wel, ik heb Nou ja, ja... Ja, maar dan moet je niet ja, met het dat standaard heb Nee, precies, dat heb ik helemaal zelf ontwikkeld met urenlang okay. Wordfuse. Maar je, dan moet je niet met het standaard bord spelen hoor, maar dan moet je met die dingetjes die dus dan moet je dan zo verdelen over het scherm, weet je? Dan kan je ergens kiezen dat je niet het standaard bord. Oh ja, maar dat vind ik zo'n naar bord. Ja, maar dan kun je dus dan kun je bij wijze van spreken kun je gewoon um, uh, ton leggen, maar als het dan allemaal drie keer woordwaarde is, dan uh, tjoef, tjoef, tjoef. Ja, ja, dat is ja, ja, ja. Heel hard. Ja. Nou, wat ik ook wel ontdek, is dat sommige mensen, die, die gebruiken hulpmiddeltjes, Dus er zijn tegenwoordig ook... Nou... Euh, nou, dat vind ik zo lullig. Ik noem geen namen, maar ik heb verkering met iemand die doet dat wel eens. Ja, ja Gert ook. En die wint alles. Ja. ja, natuurlijk winnen alles. En dan zit hij te ja. mopperen dat mensen het opgeven, zeg ja. Ja. ja. ja. Nee, maar je moet, je moet het doen met wat er in je hoofd zit, vind ik. Nou, dat vind ik dus ook. Ja. Okay. Ja. Maar ik heb, wel, ik heb wel, moet ik eerlijk toegeven, wel eens gekeken... of er dan in hemelsnaam nog een ander woord was met een x dan een x. Ja, ja, ja. Nou ja, wat ik ook wel eens doe, is dat bijvoorbeeld een woord... dat, dat doet het dan niet. Weet je wel? Ja, dat, is, ik, dat ja. is frustrerend. Ja, en dan kijk ik toch even in het woordenboek of het wel klopt. Ja. En dan meestal, heeft het, ja, dan, meestal geeft het woordenboek me dan inderdaad ook ongelijk... Oh echt? Er zit, er een, zit er een gewoon een verkeerd woord in mijn hoofd. Oh nee, ik niet. Ik krijg wel altijd... Ik had dus van de week gelijk. nog een woord... Ik had dus, en, en die deed het wel. Ik had dus van de week het woord Inke, hè? En uh, dat schreef ik met IE. Ja. Op het bord van mijn dochter. Ja. En mijn dochter die heeft Nederlands gestudeerd. Ja. En die, die, die, die chatte onmiddellijk terug. Wat? Inke met IE? Ja? Is toch alleen met een I? En ik keek in het woordenboek. En inderdaad, ze had gelijk. Maar het zat in mijn hoofd met IE. Ja. Ja, en, en weet je wat ik dan nog wel eens heb? Dan is, nou. dan is het... Imker is dan met een I, maar dan blijkt er ook een Imker te zijn. En dan ben je zelf stom verbaasd dat hij toch... Want soms dan leg ik ook woordjes die waar ik nog ja, nooit ja. van gehoord heb. Maar dan pakt hij ze gewoon wel. Nou, die Imker met IE heb ik nog niet ontdekt. Nee, die bestaat ook niet, hoor. Oké. Okay. Nee, als die niet in mijn hoofd zit, bestaat die niet. Dan ben ik dan ook wel weer... Nee, Maar de vraag is eigenlijk uh, waarom mensen er, daar wel verslaafd aan raken... en niet aan het gewone bord skrabbelen. Ja. ja, ja. Dus, uh, volgens ja. mij is het het gemak. Nou, misschien wel. Dat maar... je in je eentje s'avonds in bed kunt gaan liggen... wordvute. Ja. Ik doe, het ik doe het Dan zit ik in mijn luie stoel. En mijn vrouw zit in de luie stoel. Ja. En zij met haar uh, ei, ei potje en ik met mijn iPadje En dan... Met is ja ook alleen. tegen elkaar ja, ja, ja. En, dan, en als we dan een leuk woord hebben geef we elkaar even knippen al weet je wel. Ach, het heeft ook, ook iets heel gezelligs of niet ja is wel leuk hè? Ja. Goed. nou Duke, ik, uh, ik ga op zoek naar het antwoord ik zeg 0801121 voor alle wordfield verslaafden Oké dan. en uh, ik voeg je wel even toe oké okay. dag Duke. Da. dag dag 080112 als je een antwoord weet op deze vraag, of een van de anderen, natuurlijk. Scott Fitzgerald en Yvonne Keely. en If I Had Words. Naar aanleiding van de vraag natuurlijk van zojuist van Duke over Word Feud. Waarom dat wel zo verslavend is. En Scrabble, het oorspronkelijke bordspel, dan weer niet. 0800-1121 blijft het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Dus uh, bel vooral. Betters. Ja. Goedenacht. Goedemorgen. Hallo. Goedendag. Goedemorgen. Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, ik had gebeld in uh, aanleiding van uh, een meneer die uh, rond drie uur gebeld heeft. En die uh, stelde voor om de vrachtwagens op uh, uh, palen te laten rijden. Laat ik het even zo zeggen. Uh, yeah. uh, nee, de gewone voor, uh, auto's op de palen en de vrachtwagens onderlangs. Oh, de gewone wagens onderlangs, nou ja. dat scheelt er weer. Ja, want we dat vond ik nog een goede ontwoord. keuze. Want ik dacht, als een vrachtwagen door het wegdek zakt. Is het nog ja, ergens? Dan... Als iemand met zijn Mini door het wegdek, zakt, dan kan zo'n vrachtwagen eronder het wel hebben, dacht ik nog. Ja, dat gaat wel, ja. <laughs> nee, maar uh, uh, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur en uh, ik zie het zelf dagelijks fout gaan. Ja. Uh, dat is wel makkelijk zat. Maar dat komt ook uh, groot deel door de overige weggebruikers, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Die uh, te hard rijden, te weinig begrip hebben voor elkaar. Kijk, wij kunnen als vrachtwagens onderling kunnen we zachter gaan rijden, even gas terug, even remmen, even iets gas bijgeven. De andere automobilisten hebben we maar één puntgas en dat is plankgas. Ja. Hou even iets gas in, geef elkaar de ruimte, doe even sociaal in het verkeer. Ja, dat is op het moment helemaal niet meer bij. Ik ben nu uh, acht, acht jaar een vrachtwagenchauffeur en ik zie het gewoon, per jaar zie het gewoon drastisch achteruit gaan met de kwaliteit van het uh, wegverkeer. Echt waar, want ik dacht juist dat er zo langzaam maar zeker een klein beetje meer uh, ja, uh, begrip kwam voor de, voor de vrachtwagenchauffeurs. Nou, ik merkte nog een ba weinig van op de weg. Oh. Als je uh, s'avonds na 7 uur mag, weer mag inhalen, of s morgens nog voor 6 uur. Nou, dan is het, uh, als er eentje aankoms huizen, dan is het uh, knipperen en toeteren Als hij er voorbij is, dan denk ik van ja, jongens, wij zijn ook bezig met ons werk. Ja, Kijk, als ja. het net uh, een paar minuten scheelt, ja goed, ik heb zoiets wel allemaal lekker lopen die auto. Die auto uit 80, 85, maar ah, dat hoef ik niet, want ik krijg toch niet, uh, niet meer betaald als vijf minuten eerder kom. En de supermarkten wachten wel op hun spelletjes. Mm -hmm. Dus ja. Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar ja, ik, ja. Nou ja, ik, ik, ik begrijp gewoon, ik, ik, uh, ik begrijp altijd wel de frustratie van mensen, maar... Je... Nee maar uh, het heeft met empathie te maken of met inlevingsvermogen. Nou, dat is het. Ze, ze weten niet wat een vrachtwagen doet. En kan doen en, en niet kan doen. Nee, precies. Nou, ik heb het zelf ook wel eens hoor, want dan moet ik invoegen. Dan, dan rij je op zo'n invoegstrook zeg maar, dan moet ik invoegen. Yeah. En dan, dan zie ik, uh, de auto voor mij gaat dan altijd vlak voor een vrachtwagen. Want die laten namelijk altijd ruimte met de auto voor zich. Ja. En, een, en ik begrijp van dat, dat jij als vrachtwagen ruimte laat met de auto voor je... omdat je met zo'n zo grote auto minder makkelijk even op de rem gaat staan... als er wat gebeurt of als die auto voor je remt. Dus als er dan opeens een auto voor je vliegt en die gaat op de rem staan... dan heb je met een vrachtwagen best wel een probleem. Jazeker, als je volle bak hebt. Maar, en, ja, precies. En, maar ik begrijp dat. Maar niet iedereen denkt daarover na. Over dat, en die nee. denken gewoon: goh, daar zit een grote ruimte. Daar zet ik hem even tussen. Nou, ik uh, ben ook zeker blij met het, uh, het voorstel wat een uh, aantal weken terug uh, weer uh, kwam. In de, ik geloof ja, in de politiek er ergens. Om uh, uh, uh, uh, leerlingen, die tenminste beginnen bestuurders. Om die weer eh, tenminste om die een uur met de vrachtwagen mee te gaan. nou dat ja. vind ik te kort. Maar ja. ik vind dat een heel goed voorstel. Stimuleren. Ja, ja dat vind ik ook. Ik heb zelf uh, nou, een, een voorbeeld: een vrouwtje die is een aantal keer mee geweest. Die weet nu hoe ze wel en niet moet rijden. in en om, tenminste bij een vrachtwagen. Ja. Bij de supermarkt waar ze wel en niet de auto neer moet zetten. Omdat dat frustrerend kan zijn voor de vrachtwagenchauffeurs. Ja, nee, dat is helemaal waar. Ja. Dus ja. Uh, ik uh, jaag dat zeker toe. Nou, maar dus zo zijn er uh, natuurlijk meer dingen, want de, eigenlijk zouden uh, uh, een tijdje die so sociale, uh, sociale dienstplicht om alle jongeren ja. eens een keer in een verpleeghuis te laten kijken, vind ik ook helemaal niet zo gek. Nee, dat is juist goed. Ja, doe. toe. Haal eens een keer achter de game vandaan en laat laatste een keer met de normale mensen praten. Ja, maar eigenlijk zou jij dan weer eens een keertje bij, uh, bij studenten in de klas moeten gaan zitten, hè? Je zou er niet aan moeten denken. Nee, precies. <laughs> Mijn vrouwtje geeft les aan, aan pubers, nou, respect voor haar, hoor. Nee, maar ik zou er niet tegen kunnen. Ja. Nee, maar ik, ik sta zelf best wel open voor een hele hoop andere vakgebieden, laat me zeggen. Ik ga zelf ook met gehandicapten op vakantie en dat is gewoon leuk om te doen. Je krijgt er een hele hoop voor terug, je hoeft niks te doen, dat zeg ik altijd. Je krijgt, je krijgt gewoon alles. Ja. En gewoon die dankbaarheid. En dat zie ik zelf ook met vrijwilligerswerk, wat ik hier en daar dan als kindje mee pak. Ik denk van, is dat nou zo moeilijk? Maar ja, 90% van de mensen wil dat niet. En wil dat ook niet kunnen. Nee. Dus, ja, ik heb zoiets van, uh, sta een keer open voor mekaars wereld. Uh, als ik op mijn verjaardag zit en ik zeg dat ik uh, Ja, maar jij 100 bent 100 ook een mooie. Kunnen. Je zegt, sta een keer open voor mekaars wereld. Maar als ik zeg, ga juist een dag in de klas zitten om je een beetje in te leven in scholieren. Nee, nee. Nee. nee. Heb je een punt, heb je een punt. Maar ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, goed. Maar, maar wat was nou eigenlijk je punt? Dat me, nou, omdat meneer meer een beetje de frustratie. Dat meneer Karel dat, zei dat, dat 9 van de 10 als, ongelukken bij de vrachtwagens worden... Ja, ja, nou ja, gewoon het was meer frustratie. Van, oh, de chauffeurs zijn weer eens een keer aan week. Nou, ik ben een keer vroeg wakker, dan ga ik gelijk bellen. Ja. Daar zal ik mijn mening een keer over geven. Als iedereen gewoon wat rustiger in het verkeer doet, wat, wat meer in elkaar, tijd en, en wat leven in, de, in het licht, uh, tenminste, het licht in het leven runt Nou, dan kom je aan heel end. eind. Kijk, als jij nou eventjes vertelt nog wat je met kerst gaat eten, dan is uh, Jasper ook weer blij die met die vraag kwam. Ja, klopt. Die heb ik ook gehoord. Uh, wij hebben smulsteen nu besteld. Wat? Dat wil zeggen, een, een smulsteen. Een smulsteen? Ja, een soort uh, steengril uh, die je kant en klaar met vlees en half erop in de oven zet. En dat een uh, half uurtje laat pruttelen, <laughs> laat we zeggen. En dan kun je de hele avond lekker van eten. Een smulsteen? Een smulsteen, ja. Dit dat is gewoon een uit. algemeen geaccepteerd begrip. De smulsteen. Ja, ja. Iets leuks voor Scrabble. Maar dus, wij, wij, ik vraag me nu af of je, als je dat legt bij WordView of, of, of die dan ja zegt. Dat is, dat is bestaand woord, de smulsteen. De smulsteen, is dat, is, waar kom je vandaan? Uh, Hoevelaken. Is dat een hoevelaarse specialiteit? Of kun je overal in Nederland op dit moment smulstenen bestellen? Ja, het, het komt bij de keurslagen vandaan. Dus ik denk dat we bij een gemiddelde uh, keurslagen dat je daar je kan halen. De smulsteen? Ja. Smilsteen. Ik Het begrijp... ziet er erg lekker uit, dus ik, uh, ik laat me verrassen, zou ik zeggen. Ik, ik, ja, ik kan nu al niet wachten. Ik ga kijken nee. of ze bij ons bij de slagen nog smulstenen hebben. Ja, ja ik, ik zou geen namen uh, geen noemen, maar Ja precies maar hij, nou, ik hij zit een keurslager. Een keurslager. De smulsteen. Ja. <laughs> nou, ik, ik ben, ben blij niet. dat ik het je even vroeg. Ja. <laughs> had ik het bijna gemist. Ik ja, nee, maar... maar dat ziet er erg lekker uit, dus ik laat het me verrassen. Waarom hebben we het nog over tuigdorp, als, als, ja. als, als mooi woord? De smulsteen zou op één moeten staan. Ja, smulsteen. Het klonk lekker en zag er lekker uit. Ik zeg, nou, laten we dat maar doen met de kerst. Lekker makkelijk. Ja, je hebt helemaal gelijk. Geen gehalen in de keuken. Ik zou ook ge geen moment meer twijfelen. Als ik wist dat die bestond, had ja. ik er al lang al twee besteld. Ja, toch? Dank je wel. Is goed. Goeie kerst Doeg. Is goed. Hoi, hoi hoi. Ben. Ja, goedenavond Astrid. Goedenavond. Ik had een vraag eigenlijk over de medicijnen. Ja. Die medicijnen die we altijd gebruiken, ja. die gaan altijd naar de juiste plek toe om de kwaal te kunnen verhelpen. En dan ja. is mijn vraag van, mm -hmm. hoe kan dat? Dus ik bedoel, als je bijvoorbeeld een hoofdpijn hebt, dan neem je soms een aspirientje om je hoofdpijn te verhelpen. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld als je dus maagpijn hebt, dan wordt het dus bijvoorbeeld naar je maag gestuurd. Oh ja, maar het wordt toch gewoon overal heen gestuurd? Dat weet ik niet. Ik ben geen medicus. Volgens mij is dat de kloof van de bloedsomloop. Van bloedsomloop. Dat die medicijnen gaan door je hele lichaam heen. Maar het is wel inderdaad als je een uh... Kijk, aspirine als je een aspirintje slikt voor je hoofdpijn en je hebt ook een beetje pijn in je knie, dan gaat de pijn in je knie ook weg, want de verdoving gaat gewoon door je hele lichaam. Ja, maar ik dacht een specifiek medicijn ja, voor is... een bepaalde kwaal zijn. Dus ik bedoel, dus om de kwaal te verhelpen, moet je dus eigenlijk gedirigeerd worden naar de kwaal zelf toe. Ja. Ja, volgens mij gebeurt dat gewoon met de bloedsomloop, maar. Ik zit nu wel even te denken, stel je hebt een maagsfeer en je slikt medicijnen voor die maagsfeer, dan komen die medicijnen dus overal door je lichaam, maar alleen bij de maagsfeer zijn ze werkzaam. Ja, ja. Dat ja, kunnen, ja, ja. Ja, het is, is wel eigenlijk heel ineffectief werken. Ja. Als je het zo doet. Maar, slik je zelf medicijnen? Nou, ik heb alleen medicijnen voor hoog bloeddruk. Oh ja. Nou ja, dat komt natuurlijk, gaat rechtstreeks je bloed in natuurlijk. Ja. <laughs> hm. een nou, goede vraag. Hoe kwam je daar zo op? Nou, daar heb ik altijd mee rondgelopen. En mijn vrouw had het ook een keer aan mij gevraagd. Van vraag, dat eens een keer naar Astrid. Ja. ja. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk de beste manier. En is je vrouw nu ook nog wakker? Nee, die slaapt al. En jij hebt last van... Nou, uh... We ik ga altijd eerder naar bed, hè. En dan komen de mannen. Oh, en hoe laat ga je meestal? Nou, een uur of vier, half vijf. En waarom zo laat? Nou, omdat ik gewoon niet kan slapen, ik ben een nachtdier. Ja. En hoe laat sta je dan ochtends op? Om een uur of twaalf, half één. Oh, wat heerlijk. Ja. En dat, en dat geeft nooit problemen, want de maatschappij is dan al. Uh... Nee, ik zit in de WHO, dus ik heb al de tijd van de wereld. Al. Ja, dan uh, ja. hoef je niks ochtends. Ja. Nee. Nou, dan, uh, en wat doe je dan meestal als er geen nachtzuster is? Als er geen nachtszuster luister ik ook naar de radio, bijvoorbeeld naar Casaluna. Oh. Daar vind ik ook een hele interessante. onderwerpen soms aan de orde komen. En uh, daar luister ik dus naar. Nou, heel verstandig. Ja. ja. Een paar weken terug had ook iemand gevraagd of, of zo. dat er een, uh, ook een Engelstalig liedje is over de nachtzuster. En oh dat ja. Is van, dat is van Simply Red. Echt waar? Ja. Ik weet niet of je op, die, op de computer hebt staan. Nou, ik ga eens zoeken. Ja. Maar het is okay. bijna vier uur, dus ik moet nu eerst disco draaien. Maar ik ga zoeken. Red heeft een Engels een liedje over nachts, zuster. Oh, nou, bedankt. Nog een prettige dagen nog. Ja, groeten aan de vrouw. Ja, hoor. En uh, uh, succes met hoge bloeddruk, hè? Ja. Dank je wel. En... Dag. Dank je wel. Dag. Dag. Ben, die wil dus graag weten waarom uh, medicijnen, als je die slikt, ook op de goede plek terechtkomen. Hoe dat werkt. Het lijkt mij via de bloedsomloop, maar inderdaad ben je dan je hele lichaam aan het voorzien van bijvoorbeeld medicijnen tegen... Nou, een maagsfeer, dat schiet me dus het eerste maar dat me zo even te binnen schiet. Maar dat komt dan dus in je hele lichaam. Is dat ook echt zo? Of gaat dat echt rechtstreeks naar je maag? En hoe wordt dat dan gestuurd? Mocht je het weten, bel dan even naar 0800 1121. En nieuwe vragen zijn ook van harte welkom op dat nummer 0800 1121.